Er zijn veel afwassio's in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is poetekleurig afwassio. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. Al, al zijn er de Elsplaat voor deze week. En hij gaat nog steeds niet vervelen. Uit 1968 was dat de Love Affair en de Rainbow Valley. En we gaan weer even klappen voor de heren en dames. En wie we nog bij meer bij haar. Oh, de, Kom in de oh. Kiwi, jij was af. Welkom luister vrienden en vriendinnetjes van de Avajo op Radio als 558. Het is alweer donderdag vandaag. Het is vandaag de 29ste oktober van het jaar. Dat is alles 2015. Wat gaat het toch allemaal hard hè? Nog even en we gaan november in. En dan komt die man uit Spanje weer met die baard, Met witte pieten dit keer geloof ik. Want uh, het schijnt nu zo te zijn dat het bijna overal uh, verdwijnt hoor. Die zwarte piet. Ja, ja. Wij denken het onze ervan, maar goed. we zijn geen politieke radiopartij, dus we bemoeien ons daar maar niet mee. Wat gaan we allemaal doen vanavond? Nou, gewoon heerlijke, lekkere muziek draaien. bijvoorbeeld van Axis, van Ian Dury en de Blockheads. Met Love hebben we, we hebben Pilot, we hebben Bob en Earl, we hebben The Hurt met From the Underworld. Ik ken dat plaatje nog. Lori Spee, een Limburgse zangeres uit de jaren 80, App for the Child. We hebben de BG's, uh, de Dells, geen idee wie dit is, maar dat horen we vanzelf wel. We hebben Janette, ja. Uit 1977, maar dat is pas straks. We hebben trouwens veel zangeressen, want we hebben ook nog Marianne Rozenberg straks voor je. Uiteraard houden we u op de hoogte hoe het op de Nederlandse wegen gesteld is. En uh, we hebben nog de tijdmachine, daar gaan we even vertellen wat er allemaal vandaag in het verleden gebeurde. Oh, Els, ja, dankjewel. Ik krijg een heerlijke kop kippensoep. Ja, we hebben kippensoep gemaakt vandaag. Tussen alle werkzaamheden door. Ouderwetse kippensoep, hè. dus van, uh, met zo'n kippenpoot. En dan eerst even bouillon trekken en verse soepgroenten en heel de meuk erin. Ja, nou. Daar kan je hem dus nachts voor wakker maken hoor. Uh, we gaan beginnen maar met de show. Hè. Met het eerste plaatje zoals gebruikelijk uit 1965. Jawel, 50 jaar geleden was dit een grote hit. Voor de animals en Bring It On Home To Me. Goedenavond of goedemiddag eigenlijk nog. Je luistert naar Radio S558 en een uurtje de Ava Show. If you ever. Sweet love, yeah Bring it on home over de klok van 5 uur geworden en Nederland staat een beetje vast want er zijn inmiddels al bijna 80 files uh, en er staat op de A13 9,9 kilometer tussen Knooppunt Prins Kloosplein en Afrit Berkel en Rode Reis want je weet het daar is het altijd prijs. De Ava Show. All Hit Radio. Radio Els. 558. Marianneke op Kamanneke, stroop in Panneke. Hoe ging dat ook alweer? Nee hoor, dit is Marianne Rosenberg uit 1976. En ik bin wie doe. Dacht ik, weer eens een leuk plaatje om terug te horen. Ik vind het helemaal te gek eigenlijk. Uh, het was trouwens vandaag wel prachtig weer. Hè? Oh, het was echt zo'n schitterende herfstdag. Nou, herfstdag. Uh, Ach, ik heb een uh, temperatuurmeter aan het schuurtje hangen en die wees. Vanmiddag rond een uur of twee op 23 graden, ja jawel. En dat allemaal op, 7, op 29 oktober alweer. Hè? Ja, het gaat ontzettend hard. Uh, wat wou ik nog meer vertellen? Ik weet het niet meer. Kom ik... Oh ja, dat is waar ook. Uh, we zijn sinds 1 oktober legaal volgens de Buma. Ja, we hebben onze vergunning binnengekregen gisteren via een persbericht. Dus uh, het is maar dat je het weet. Je luistert niet meer illegaal. Ach, dit is ook zo'n leuk plaatje. Hè? Leuk plaatje. Hier is Janet met boe of zoiets. Geen idee uit 1977. Oien mi Persona, se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas, como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas. Las promesas de mi Doe de afwas te pas. Doe de afwas Dat zingen ze, Horken, Tuvas of zoiets van Janette, ik heb geen idee wat het vertaald is, zou dit Spaans zijn of Portugees, ik weet het niet hoor. Het komt in ieder geval uit 1977, ik kwam het weer eens tegen in die grote muziekbestanden hier en ik denk, hé, hey, die nemen we mee, want het is gewoon een leuk plaatje. Oh ja, het Juntje er even bij gezet en we gaan even wat, uh, <coughs> excuus wat nieuwsfeitjes doen voor vandaag deze 29 oktober, ik ben iedere keer in de warm met 27, 29. geen idee hoe dat komt. Het referendum over het associatieovereenkomst met Oekraïne wordt gehouden op woensdag 6 april 2016. Dat heeft het referendumcommissie donderdag bekendgemaakt. De datum is zo gekozen dat er genoeg tijd is voor het voeren van een publiek debat en de gemeenten kunnen zich voorbereiden, al dus de commissie. Ook is de vraag gesteld, zoals hij op het stembiljet komt te staan, bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? Ja, het is me wat. Steeds meer mensen boeken online hun vakantie. Vorig jaar is 81% van alle vakanties via internet afgesloten. Verder maken we steeds vaker samengestelde vakanties. Vervoer en accommodatie zijn dan los van elkaar geboekt. De vakantie wordt ook steeds luxer, onder meer door de opkomst van all-inclusive hotels. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau NBDC NIPO. Nipo gewoon, hè? Ja. Een 37-jarige Limburger die zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan een grootschalige oplichting van onder andere hotels en bedrijven in ons land, blijkt spoorloos verdwenen te zijn. De rechtbank in Maastricht heeft hem daarom bij Verstek veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De man nam een valse identiteit aan en wist daardoor hotels in Maastricht en Borren, taxibedrijven in de Randstad en een vakantiepark in ons land voor vele tienduizenden euro's op te lichten. Ook beduvelde J.K. de boel door te vertellen dat hij bij een bepaald bedrijf werkte. Hier klopte echter niets van. Ajax-supporters zijn niet welkom bij de wedstrijd van hun club tegen FC Utrecht op 13 december. Burgemeester Jan van Zwanen van Utrecht heeft dat donderdag besloten omdat het risico te groot is dat de wedstrijd uitloopt op een veldslag tussen supporters van beide club. Clubs. Het is zeer betreurend en zwaardig dat dit nodig is, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. Er is hoop voor ouders met een lastig kind. Z uh, hij of zij kan nog altijd minister-president worden. Premier Rutte vertelt in Magritte, waar hij deze week gasthoofdredacteur van is, dat hij vroeger een lastige kleuter was. De premier zat zo te dreinen en te zeuren dat hij als vijfjarige op dochtersadvies naar een nulklasje werd gestuurd om alvast te leren lezen en schrijven. Dat gebeurde dus niet omdat hij zo slim is, maar omdat Rutte vervelend was, vertelt hij in een interview van het tijdschrift. Wat heb ik hier op de speler? Oh, dit is ook zo'n mooi en bijzonder plaatje. Heel, heel lang niet gehoord. We gaan terug naar 1969 met de Dells en I Can Sing A Rainbow, Love Is Blue. Oh Bij Radio Els 558, de historische top 40 van 40 jaar geleden. Luister mee en fris je geheugen op bij Radio Els 558. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. De hels, ja, hoor je het? <laughs> oh, wat is dit allemaal machtig prachtig. Wij draaien wel veel muziek van de Bee Gees, hoor. Dus zo door de avondshow heen. Maar ik vind dit persoonlijk een van hun mooiste. Ayo, ayo, ayo. I-O-I-O staat er. Maar ze zingen gewoon. Ayo, ayo, ayo. Een beetje geluiden hier op de avondshow bij Radio Hells 558. Het plaatje komt uit 1970, net als deze. Ja, ook zo'n prachtige Apple Dutch met Demis Roesos in de gelederen. En spring, summer, winter en oh, vol to Nog wel de tijdmachine van de Afwasshow, We gaan even terug in het verleden wat er allemaal gebeurde vandaag. Het is vandaag 29 oktober en dat is de 302e dag van het jaar en er komen er nog 63. 1983 vandaag. In Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. En in 2009 vandaag in het Limburgse Steinbrand een winkelcentrum met meer dan 40 winkels, twee banken, één restaurant en zes woningen volledig uit. Oh volgende papiertje al ja. En vandaag in 1422 Karel de zevende van Frankrijk die volgt zijn vader Karel de Zesde op. Jawel. En in 1923 werd vandaag de Republiek Turkije gesticht. 1911, we gaan even naar de sport toe. Luxemburg speelt de eerste voetbal in het land uit zijn geschiedenis en verliest met 4-1 van Frankrijk. Daar gaan we even terug. Nou, dat vind ik wel bijzonder, want uh, ik, eigenlijk ben ik dat geweest hè, vroeger. Ja, ik heb uh, vroeger een lokale omroep opgericht. Alleen wist ik het toen nog zelf niet. Nee, we begonnen gewoon illegaal. Ik ben later vertrokken en uh, de andere jongens die gingen toen door. En toen uh, kwam later Radio Vrolijk en daar gaat dit volgende bericht over. In 1986 vandaag de lokale omroep Vrolijk wordt opgericht naar aanleiding van het Nederlandse van het Lekkerkerkse gifschandaal. De burgemeester leest een tijd lang iedere dag om 6 uur het laatste nieuws over dit sch schandaal voor live op de radio. En vandaag in 2011 Edwin van der Sar krijgt op zijn 41ste verjaardag de Greatest Man Award 2011 uitgereikt. De prijs is een jaarlijkse prijs dat magazine JFK toekent. Heel wat langer geleden, in 1651 vandaag, Christiaan Huygens schrijft als eerste in de geschiedenis natuurkundige formules op. Deze gaven de correcte theorie voor impuls en energiebehoud bij botsingen een verbetering van de botsingwetten van Descartes. Het zal allemaal wel, ik heb daar totaal geen verstand van. ik ben zo a-technisch wat dat betreft. Ik had een 3,5 op mijn eindlijst voor wiskunde, Ga je nagaan. We gaan even kijken wie er allemaal jarig of geboren zijn vandaag. Dat was in 1837 Abraham Kuyper. Hij was natuurlijk Nederlands theoloog en politicus. En volgens mij ook oprichter van de ARP, dacht ik. Hij overleed in 1920. En in 1897 werd Joseph Goebbels geboren. Hij was natuurlijk de Duitse Nazi minister van propaganda. Hij werd opgehangen in 1945. Uh, Danielle Mitterrand, Frans schrijfster en presidentsvrouw, uh, is overleden in 2011, maar vandaag zag ze het levenslicht in 1924, en Pim Jacobs, hij zou vandaag jarig zijn geweest, hij is van 1934, hij is natuurlijk een Nederlands pianist en televisiepresentator, waar het niet dat hij was, is overleden in 1996. En we feliciteren Robbie van Leeuwen. Hij is van 1944. Hij is natuurlijk een Nederlands gitarist. is shocking boe, zat hij in volgens mij. En Peter Green, ook al een muzikant. Van Fleetwood Mac natuurlijk. Hij zag het levenslicht in 1946. Pom pom Even kijken verder in mijn leesje. Anita Meijer is vandaag jarig. Zij is van 1954. En Mirna Gozer, wie kent haar nog van de Havro, Nederlands presentatrice. Uh, zij is vandaag ook jarig, zij komt uit 1962. En acht jaar later hebben we hier een, uh, een eigenlijk uit 1970. Vandaag is jarig namelijk Philip Cocu, Nederlands voetballer. Uh, volgens mij is hij toch trainer tegenwoordig, ja, zou wel kunnen. En Edwin van der Sar, een Nederlands voetbaldoelman. Maar volgens mij uh, zit hij nu bij Ajax uh, af en toe wat te rommelen daar, dacht ik hoor. Zo, even weer opnieuw starten dat tuentje, moet ik toch eens een keer wat aan doen hoor, ik moet iedere keer in de gaten houden om dat Joontje te stoppen, want anders is het opeens over en sluiten. Wie zijn er allemaal overleden vandaag? Dat zijn er niet zoveel die interessant zijn, dat was in 1822 Dirk van Hoogendorp, 61 jaar werd hij, hij was uh, Nederlands militair en staatsman, pom pom korbrom. 76 jaar geworden, 2008 overleden, hij was Nederlands voetballer en later voetbaltrainer. En uh, onze Nederlandse tv-kok en auteur Cas Spijkers, hij werd 65 jaar, hij overleed vandaag ja. in 2011. De laagste minimumtemperatuur, min 5,1 graden, ja het wordt steeds kouder hè? Dat was in 1997 en in 2005 konden we nog heel lang in het zonnetje zitten, want het werd maar liefst 19,7 graden. In 1971 scheen de zon het langst 9 uur en het regende het langst 11,2 uur namelijk in 1989. En wij gaan lekker naar mooie muziek uit Limburg, Glory Spee. Hier is How Many Times uit 1982 in de Alvassio. How many times will you fall and stand alone with your back to the wall? How many times will it take? Till you crawl out from behind your mistake. De aftershow De vergeten hits 24 uur per dag Radio Els 60's hierin terug, hè, dit nummer. Ja, is ook niet zo gek. Het komt uit 1967. We draaiden hier op Radio Els 558 de Hurt met From the Underworld. We gaan eens even kijken naar de files. Er staan er momenteel 110. Het is nog wel wat we zoeken, proberen even de langste eruit te zoeken op de A2. 13,1 kilometer tussen afrit Evendingen en Zaalbommel. 7,3 kilometer op de A4 tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. 7 kilometer op de Afsluitdijk Groningen A7 tussen knooppunt Herenveen en Tijnje. Daar is het ook altijd prijs hè. Even naar beneden, naar beneden. 7,1 kilometer op de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit AMC uh, blum, blum, blum, blum, blum. Mama, kleintjes, kleintjes, kleintjes, kleintjes. Kijken we nog wel langer hebben. 8,8 kilometer op de A12 tussen Nieuwebrug en Knoopunt Gouden. Nieuwebrug, dat is een heel mooi plaatsje. Kom ik op de fiets wel eens heel klein. En dan ze hebben daar een prachtige oude brug. Moet je eens een keer gaan kijken, is echt mooi daar. 12,7 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A13 tussen Knoopunt Prinskloosplein en, en Knoopunt Klein Polderplein. Naar de A20 richting Gouda. 16,2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A15 tussen Afrit, Leerdam en Echtelt. 9,9 kilometer. Hoeveel zinnen ze? Het? Op de A15 tussen Leerdam en Haringsveld, Giesendam. Uh, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, allemaal klein, klein, klein, klein, klein. klein. Uh, blum, blum. Oh, die is ook nog wel een flinke. 15,4 kilometer tot de A27 tussen knooppunt Eemnes en knooppunt, knooppunt, knooppunt Lunette. Hebben we nog een lange? Ja, wordt 9 kilometer op de A27 tussen Hagenstein en Noorderloos. Daar is het ook altijd prijs. En wat een gedoe allemaal in die auto's. Ja, ik, eh, ik reis hier zelden auto. Ik doe alles lekker op de fiets. Achter. Ik heb nooit gelast van files. Nee. 15,7 kilometer, dat is de laatste die we noemen op de A50 tussen Knooppunt Waterberg en Knooppunt Valburg. You move it to the right Yeah, if it takes all night Now baby, kinda slow With a whole lot of soul Don't move it too fast You make it last You know you scratch Just like a monkey Yeah, you do Real, yeah, you slide into the limbo Yeah, how low can you go? Oh, come on, baby I don't want you to scuffle now You just prove it right here to the Harlem Shuffle Ja, ik mag dat al gaan doen hoor, die Harlem Shuffle, ja, ja, ja, want ik ben namelijk al aan het weekend aan het vieren, want we werken vrijdag tegenwoordig niet meer. Even de luisteraars een beetje jaloers maken die morgen nog gewoon vroeg op moeten, de file in, die auto in en smorgens is het toch al een beetje koud. Ja, ik heb er geen last van. Ik draai me morgenochtend nog een keer lekker om. Of ik ga fietsen. Daar heb je grote kans op. En dan komt de afa -show wel of niet. Of hij komt heel laat. We zien het allemaal wel. Jorde de Harlem Shuffle uit 1969. Oh, en over een paar maanden is het weer zover. Dan is het gewoon januari. Ja, ja, ja. In 1975 was er een groepje genaamd Pilot. En die maakte er een liedje over. Jawel, hoe machtig alle prachtig. Hier is januari. Een berichtje op de, op de Telegraaf. Om, uh, een conducteur van een metro, van een, uh, metro ja, of een tram, daar staat er eigenlijk niet bij, uh, die deed nog even zijn rondje nadat hij klaar was met zijn rit en hij vond een tas. Nou, dat gebeurt wel vaker natuurlijk, maar hij wilde de tas openmaken om te kijken of, of hij iets kon vinden van een eigenaar. En toen zat er zomaar 10.000 euro contanten in. Nou, het was wel een eerlijke conducteur, want hij is naar de politie gegaan en naar uitgebreid uh, ...zat er tussen het geld een visitekaartje van een wijnhandelaar... ...en die was inderdaad de tas vergeten. Ja, dat kan gebeuren. Wat gaan we nog meer doen? Oh, ik vergeet uh, bijna elke dag tegenwoordig de klap op de knieënplaat. Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet, hè? dus die gaan we gewoon even doen. En dat wordt een opnametje van 1978 van de drie dames van Luf en de Trojan-Ores. De klap... Op de knieën plaatsen. Power Music in de affa We begonnen natuurlijk in Wal Dolala he, van Chef en Oekel in die tv-serie. Daar traden ze op elke keer als uh, dat programma kwam. En uh, daardoor kwam Luf verder en verder. En ze hadden toch diverse nummer 1 hits in de jaren 70, zoals deze. Dit was er eentje, de Trojan Horse. In de nacht na morgen is er weinig bewolking en in het oosten en noorden kan er mist ontstaan. De minima uit 1 van 4 graden in het noordoosten tot 8 graden in het westen. Morgen lost de mist op en verder zijn de perioden met zon, maar het drijft wel van tijd tot tijd hoge bewolking over, met name in het westen van het land. De middagtemperatuur wordt ongeveer 15 graden bij een zuidoostelijke wind die zwak tot matig is. Dat zo, meer muziek! The deserts of Sudan and the gardens of Japan From Milan to Yucatan Every woman's, every man Hit me with your rhythm stick Hit me, hit me, shit ador, ich liebe dich Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick Hit me slowly, hit me quick. Hit me, hit me, hit me. In the wilds of Bordeaux And the vineyards of Bordeaux Their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me. Das ist gut seh, fantastik. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick, it's nice to Dus dit moet je niet letterlijk opvatten, nee, nee, nee, nee, nee, nee. We gingen even terug naar de punttijd met Ian Dury en zijn blok. en Hit Me With Your Rhythm Stick uit 1979. En in alle goede dingen komt weer een eind, hè? dat hoort zo, ja. We deden de Ava Show vandaag voor donderdag 29 oktober van het jaar des Allas 2015. Nog eentje morgen of niet hoor. Ik heb geen idee wat ik morgen ga doen. Voor hetzelfde geld zit ik hier gewoon. Voor hetzelfde geld wordt het pas om een uur of acht, De Show. Ik zou zeggen gewoon luister naar radioels558.nl. En uh, je hoort het vanzelf wanneer we tegenkomen. Wat in ieder geval wel vaststaat dat zaterdag gewoon weer lekker die top 40 doorgaat. En uh, misschien doe ik er al in mijn eentje dan ook nog de tiparaden achteraan. Dat was toch wel een succes vorig jaar of uh, vorige week. Zeg ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Ik heb nog één plaatje voor je. Dat wordt een mooie van Axis met Ela. Ela keer die nog uit 1972. Echt zo'n bijzonder lekker plaatje van een Grieks groepje. Nou, bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. En anders tot een zaterdag met de top 40. Bye bye, zwaai. zwaai. Shows in er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Toetekeloeris Affas Show.